Dit is deze week in tablets, aflevering 79, opgenomen op maandag 22 april 2013. Goedemorgen, Martijn. In, goedemorgen, vanuit heerlijk warme Italië. Ahem. Oh, ahem? <laughs> ja, precies. Wat? Nee. Oh, nou, ik denk dat het niet heel veel afwijkt van bij jullie. Het is hier in ieder geval grijs. En ik had je 15. Oh, hier is het, uh, nou, geen 15 graden in ieder geval. Maar op zich redelijk ziet het eruit. Ik ben nu de nieuwe Yahoo-app aan het uh, refreshen. Want dat is een hele mooie app geworden. Mail of weather? For weather. Want uh, ik zou, het is natuurlijk vrij lastig om in e-mail uh, te checken hoe het weerbericht is, hè, buiten. Ja, dat zei je niet, dat je het deurbericht aan het checken we hadden waar het <lacht> over de temperatuur Ja, uit? ik dacht, jij hebt er alles van onder. Ja, uh, mogelijk is er een verbindingsprobleem, zegt hij. Dus uh, zo goed is die app nou ook weer niet. <laughs> oh, jammer. <laughs> Even kijken, misschien is het gewoon uh, uh, 9 graden. Oh. Dat, sche dat scheelt toch wel een beetje. Maar goed, hoe cares. Precies. Nou ja, ik, want uh, met al het mooie weer... Uh, ...komt er niemand op de website. Ah, joh, dat Komt wel weer goed. ja jawel. We moeten alleen zien, hoe, hoe gaan we de Nederlanders... ...weer enthousiasmeren voor tablets... Dat blijkt het probleem te zijn. Ja, ja, goed, we hebben het er vaker over gehad. Ik denk dat gewoon een heleboel mensen gewoon wel weten wat een tablet is... en weten hoe een tablet werkt... en weten wat voor tablets ze eigenlijk wel willen hebben. En sterker mm. nog, ik denk dat de meeste mensen die echt zo'n ding willen hebben... Dat gewoon ondertussen al eentje hebben. En ja, uh, ja met, met markten die volwassen worden... gaan, gaan de, hoe noem je dat, de omloopsnelheden wat omlaag. Hè? Kijk, uiteindelijk... Um, ...is er gewoon als je een iPad 3 hebt... ...geen goede reden om naar een iPad 4 te gaan... ...of in ieder geval... ...of je hebt gewoon te veel geld... Of, ...of een van de hele bijzondere use case zeg maar... ...maar als je een iPad 3 hebt... ...heb je een prachtig mooie tablet... ...die gewoon super goed werkt... Die alle apps kan draaien die je wil. Dus waarom zou je upgraden naar de iPad 4? Hetzelfde geldt voor mensen die een Galaxy Tab 2 hebben. Waarom zou die nou per se naar die Galaxy Tab 3 moeten? Voor dat hoge resolutie display waar er nog geen echte apps voor zijn. Ja, poeh, dat wordt lastig voor die mensen om dat te beslissen. En zo heb je dat gewoon op een heleboel fronten. Uh, en ja, zijn wij hè, als Tablets Magazine dan misschien wel een beetje de dupe dat de nieuwe iPads en de nieuwe Nexus uh, 7.2 en, en, en, en al dat soort dingen uh, nog eventjes een beetje uitblijven. En zelfs ja. dan weet ik niet of mensen echt heel erg zitten te wachten op, op, op het ding uiteindelijk... Uh, Lijken consumenten redelijk tevreden te zijn met het product dat ze hebben? En ja, dat kan je natuurlijk uiteindelijk ook niemand verwijten, hè? Ik bedoel, nee, absoluut. absoluut. Het is fijn dat ze geld hebben uitgegeven aan iets wat hun wensen, uh, aan hun wensen voldoet. En ja. ja, dat resulteert er toch helaas wel in dat er wat minder zoekers zijn en ja, dat daar wat minder, uh, ja, wat minder aandacht voor is. Maar wie weet, hè, er kan altijd weer wat veranderen in de markt. Uh, dat, dat het weer heel erg aan gaat trekken. Maar uh, ik denk dat je er gewoon als website-eigenaar... of als schrijver over dit soort dingen... wel redelijk uh, uh, uh, rekening mee moet houden. Dat de markt aan het uh, volwassen aan het worden is. En dat er dus niet meer iedere week enorme innovaties zijn... Um, die, die uh, zo grote schappen zijn als van de iPad 1 naar de iPad 2... of van de Samsung uh, Gingerbread naar Ice Cream Sandwich naar Jelly Bean... Die dingen zijn gewoon redelijk volwassen aan het worden. En de innovaties lijken nu te gaan liggen bij, uh, ter, bij, bij software. Hè? Dus dingen als Google Now of Siri en dat soort dingen. En dat zijn toch uh, ja, dingen die iets minder tot de verbeelding spreken, zeg maar, voor de zoekers ook. Weet je wel? Dat is iets ook wat je, uh, waar, waar de kracht pas duidelijk van wordt als je het in de praktijk een tijdje hebt meegemaakt. Ja. Ik hoop trouwens dat we een goede verbinding hebben, want ik hoor jou de hele tijd als een robot. En ik denk oh. jij mij nou ook. Nou, ik hoor jou vrij redelijk eigenlijk. Oh, oké. Okay. Nou goed, prima. Dan gaan we er gewoon mee door. Want, uh, ja, vandaag niet heel veel bijzonders. Een aantal opvallende dingen meer. meer dingen die gelekt zijn, of uh, geruchten. Of, um, uh, één dingetje wat in Nederland een beetje stof doet opwaaien. Maar goed, om bij het begin te beginnen. Samsung, want je had het er net over, hè, van, uh, innovatie zien we, zien, we, zien we niet in dat tempo meer terug. Of tenminste, uh, de, de fabrikanten doen het wat rustiger aan. Uh, uh, maar Samsung lijkt belangrijk, hè, wat daar uh, belangrijker bij is, innovaties die, die mensen overtuigen om hun apparaat te vervangen. Dat is wat ik ja, bedoel. Precies. Hè? Ja. Maar goed, Samsung lijkt dat toch op een of andere manier wel te willen gaan doen. Proberen in ieder geval. Um, met de Galaxy Tab 3 Plus, en hoewel Samsung daar nog, nog helemaal niks over bevestigd heeft of zo, laat staan dat het überhaupt komt, um, zijn afgelopen week wel de specificaties en prijzen gedekt. En zonder daar helemaal diep op in te gaan, uh, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het eigenlijk een, Galaxy, een, een uh, Google Nexus 10 is. En, en dat ja, hadden we eigenlijk al verwacht. Vandaar mijn verbazing door. dat je dat als innovatie omschrijft. Volgens mij is dat gewoon een andere sticker op dezelfde tablet zetten, om het zo te zeggen. Ja, maar de, de DirectX 10 is niet in Nederland te koop. Dus voor ja, Nederlandse, sure, sure, sure. Nederlandse begrippen wel. Um, in de zin van, dat hebben we in Nederland nog niet. We hebben in Nederland nog geen uh, uh, apparaat van high-end kwaliteit. En dan sluit ik even de iPad uit, hè, dat is geen Android. Um, met hoogresolutie uh, display. Wette 80, acht quad processor, noem maar op. Um, dus goed, nou ja. Samsung <laughs> een andere sticker op die... Uh, je, bent, je bent weer bezig met vrienden aan het maken met Asus. Uh, hoezo? Nou, ja, Full of... HD, <laughs> maar ik bedoel uh, Retina-achtig, hè? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kijk, die uh, Transform Pad Infinity is sowieso niet eens met te koop, dus laten we daar niet eens meer over hebben. Wat ik overigens vrij apart vind, want EZ snijdt zichzelf nu in de vingers, maar dat is een heel ander verhaal. Want de Transform Pad 300 en Transform Pad Infinity zijn bijna nauwelijks meer te koop. Oh? Um, en dan zijn er zijn geen nieuwe model aangekondigd. Ik ga vrijdag naar een uh, persfeestje van uh, Asis, dus uh, wie weet zien we daar keiharde nieuws. Ja, daar verwacht ik weinig van. <laughs> Maar goed, we'll see. Uh, die Galaxy s 3 Plus dus, dat, dat moeten dus de Nederlandse, tussen aanleidingstekens uh, uh, Google Nexus 10 zijn. Uh, ja, dat is eigenlijk het enige. En qua prijs ligt het eigenlijk op een hoger niveau dan de, de Google Nexus 10. Volgens mij is de Google Nexus 10 nu voor 399 euro in Duitsland uh, en dergelijke uh, te koop. Die Galaxy s 3 Plus moet van 499 euro verschijnen, als we de geruchten mogen geloven. Dus dat is eigenlijk het enige high-end apparaat wat we... ...van Samsung de komende tijd mogen verwachten... ...en voor de rest uh, hebben we het al meerdere malen over gehad... ...dat er waarschijnlijk ook 7 of 8 eens en 10 eens... modellen in de Galaxy Tab 3 serie komen. Maar ja, dat zijn allemaal niet heel spannende dingen... ...zoals je net ook al aangaf... ...dat zijn meer de logische opvolgers... ...maar niet iets waar je je apparaat voor gaat vervangen. Um, ja, de enige, de enige manier waarop mensen het zouden gaan kunnen vervangen... Uh, is, is, is dat Samsung de nieuwe apparaten weer uitrust met de nieuwe versie van Android en de oude apparaten niet updaten, maar dat zie ik ook niet gebeuren. Dus uh, voor de rest niet heel veel bijzonders uh, qua Samsung. Uh, ja, dat was het, een beetje eigenlijk. Oké, <laughs> ja, dat was het, ik heb het nieuws voor deze week. Ja, zijn natuurlijk <laughs> nog wel een paar kleine, andere, kleine dingetjes die we kunnen noemen, natuurlijk. Hè. We hebben een stukje gepost over de, de micro microbatterijen. micro-batterijen. Ja. Uh, de de, de Precies dit voorbeeld is niet per se het allerinteressantste. Het is wel interessant om erover na te denken dat. Goh, uh, we hebben vooruitgang gezien in mobiele processoren of processors. We hebben vooruitgang gezien in schermresoluties. We hebben vooruitgang gezien in productietechnieken. Hè? Uh, bijvoorbeeld ook dat die aluminium unibodies, die we vooral van Apple kenden, zien we nu ook bij de HTC One terug. En we zien we bij uh, verschillende uh, HP-tablets terug en dat soort dingen. Al dat soort innovaties die lijken gewoon ook steeds breder wat je zegt, uh, ook bij andere apparaten nu te, voor te komen. Maar zowel bij Apple als bij Android als bij Windows 8... hebben we nog niet echt dingen gezien die je echt als grote innovatie kan noemen... op het gebied van uh, accuduur. En accuduur is gewoon een heel belangrijk element natuurlijk van een, van een mobiele computer. Of het nou een tablet of een laptop is of een, uh, of een auto voor mijn part, weet je wel, een Tesla... Mm -hmm. uh, de, daar gaan we de komende jaren hopelijk gewoon wat meer van zien. Uh, want het lijkt mij wel wat om een tablet te hebben die gewoon een maand meegaat of een week of. Of, desnoods, een dag meegaat, maar op te laden is in vijf minuten. Nou ja. ja, goed, daar hebben we een artikel over geschreven, over uh, onderzoekers van de Universiteit van Illinois. Die hebben daar wat stappen in gemaakt. Het is niet heel interessant om de technische uh, implicaties, of in ieder geval de technische uh, elementen daarvan uit te, uit te leggen. Maar laten we het erop houden dat het een soort 3D-techniek is. En. Uh, ja, goed, dat zou natuurlijk wel heel erg cool zijn als daar uh, ja, grote stappen uh, in gemaakt worden die we in de praktijk gaan tegenkomen. Ja. Right, nou ja, dat, dat, zijn wel een van de, dat is wel een van de meest interessante ontwikkelingen. Want ja, goed, dat hebben we meerdere malen gezegd. Hebben we de, de, als er iets wat verbeterd moet worden, is die batterijduur. Dus uh, nou, ik kijk er in ieder geval naar uit. Dat zou voor mij bijvoorbeeld een prima reden zijn om een iPhone of een iPad al up te kreden. Ja, nee, inderdaad. Dat zou inderdaad een goede reden zijn, ja. Goed, uh, we hebben ook uh, een, uh, een vergelijkend artikeltje ges uh, geschreven, of dat heb ik in dit geval gedaan, over koptelefoons. Um, eigenlijk uit de reden omdat we vaak uh, dingen posten in reviews van, goh, uh, ah, joh die tabletspeakertjes, uh, ganig, ganig. Maar uh, ga je echt een hele film kijken, doe dan alsjeblieft je koptelefoon op, want uh, ja, dan heb je er toch wel wat meer aan, zeg maar. Uh, dus dat is leuk voor degene die het uh, interessant vinden om te kijken. In het eerste instantie heb ik nu de Apple Airpods... Uh, Oordopjes van RHA, de Read heet Audio volgens mij. En van Teufel gedaan. Uh, we zullen proberen natuurlijk in de toekomst meerdere oordopjes en ook verschillende type oordopjes. Dus misschien over je oor, van die kleine dingen die naast je oor hangen, whatever, te gaan, uh, te gaan bekijken. Uh, maar dat is misschien wel interessant... Uh, en natuurlijk, uh, misschien wel het meest interessante nieuws van deze weken, maar hebben we volgens mij volgende week, vorige week ook al een beetje over gehad, is dat het er steeds meer op lijkt dat Windows 8 uh, nu ook namens Microsoft zelf een beetje gefaald lijkt te zijn. Want er zijn geruchten dat ze het startmenu weer terug gaan brengen en boot to desktop modus en eigenlijk die hele... Uh, ...weg die ze ingeslagen waren, we zijn al in in de nieuwe Metro-interface of Modern-interface, whatever. Mm -hmm. uh, daar lijken ze toch een beetje van bekomen te zijn, want uh, hoewel Microsoft er fan van is... ...lijkt de rest van de markt er niet echt kapot van te zijn. Nee, ja, laat ik even tussendoor. Ik hoor je echt heel slecht, dus ik probeer wel op dingen in te haken... ...maar de helft hoor ik niet. Als je mij hoort, is het allemaal prima. Ehm... Um... Ja, Windows 8 inderdaad. Uh, de, de, goed, daar gaan ook al, al, al maanden geruchten over van wat gaat Microsoft doen. En uh, het, het wordt steeds opvallender naar mijn idee. Want um, het lijkt er een beetje op als we, als we de geruchten mogen geloven. En die komen wel van betrouwbare bronnen. Um, hoe, hoe heet die uh, mevrouw ook weer van ZD net? Mary Jo Foley. Ja, nou ja goed, dat is meestal wel een, een betrouwbare bron wat dat betreft. Die weet wel uh, waar ze het over heeft. Een bronnerin. en, en wat? Grapje, een bronnerin omdat het de vrouw is. Oh, ja. Sorry, ik krijg veertig berichten op mijn iPhone. Ik weet niet waar dit allemaal over gaat. Maar iemand wil me heel graag bereiken. Um, ja, zij, zij heeft dus uh, van Bronnen vernomen dat Microsoft komt. Met, met de nieuwe. Uh, en, uh, goed, ik ben het helemaal kwijt. Moeten we even pauze nemen? <laughs> Oké, okay, wat wil je zeggen over Windows 8? Ja, nou goed. Ik hoor je eindelijk uh, perfect. Dus uh, laten we vanaf nu. Even een mooie podcast maken. Um, Windows 8, de, de, dat, dat is nogal apart, omdat uh, Windows 8 is natuurlijk de nieuwe insteek van Microsoft van we gaan voor touch, we gaan voor tablets, laptops met touchscreen, nieuwe interface, he, die uh, Metro interface, de Windows 8 touch interface. Um, maar we houden de desktop modus er nog wel even bij. Het idee was, volgens mij, uiteindelijk moet die desktop modus gaan verdwijnen, want we stappen allemaal over op een uh, compleet nieuw uiterlijk, zeg maar. Um, dat lijkt Microsoft nu weer een beetje terug te gaan draaien, want de afgelopen maanden flinke kritiek gehad van mensen van waar is mijn startknop? Hè? Daar zijn we zo gewend van Windows, uh, uh, Windows XP, 7 Vista, whatever. Overal was die startknop nog uh, te vinden. Um, en je kon direct in de desktopmodus opstarten en dan kon je gelijk je, je, je .exe bestanden aanklikken, noem, noem maar op. Dat zijn twee punten die hebben veel kritiek te verduren gekregen de afgelopen maanden. Ik denk met name door mensen die, die gewoon niet aan een bestuurssysteem konden wennen en met name mensen die op een desktopcomputer zonder touch zitten. Um, maar goed, Microsoft lijkt daar wel in willen, uh, te willen meegaan en wellicht die startknop terug te brengen en de mogelijkheid te bieden om direct in de desktopmodus te kunnen opstarten. Um, en dat begrijp ik niet zo goed. Uh, naar mijn idee is Microsoft echt veel te gevoelig voor die kritieken. En als ze nou weer een stap terugnemen. Ja, dan verwacht ik dat die stap vooruit ook niet meer kan. Uh, kijk, de Android heeft ook uh, aanpassingen gedaan waarvan waar mensen dachten, ja goed, is, is dat wel goed. Maar ze drukken het wel door, waardoor uiteindelijk daar gewoon uh, vrede mee gesloten wordt. En daarop voortgeproduceerd kan worden, waardoor het geheel beter wordt. En ik zie niet hoe Microsoft uh, hier nog goed uit kan komen uh, voor gebruikers van tablets en laptops met, uh, met touchscreen. Want... Ja, daar, daar worden we toch gewoon, naar mijn idee, niet vrolijker van. Ja, nou ja, goed. Dat was natuurlijk wel een beetje het bewijs dat je me ook echt niet hoorde. Want dat was precies wat ik net zei. Okay. <laughs> uh, maar je hebt helemaal gelijk hoor. Het is natuurlijk opvallend. En uh, het is natuurlijk ook. Uh, uh, en nog maar de vraag of het ook echt. Dit gaat worden, hè. Nogmaals, Mary Jovoli is re redelijk betrouwbaar... En, uh, maar we moeten de daadwerkelijke implementatie er nog wel van zien. Maar wat nee. we toen al zeiden met Windows 8... het had eigenlijk gewoon twee, twee OS'en moeten zijn... van hey, ja. uh, die, uh, die snellere opstarten uh, en allerlei andere handige dingen... die in Windows 8 uh, gewoon wel belangrijk zijn... Die hadden ze beter in Windows 7.5, om het zo maar te kunnen zeggen, kunnen implementeren. En dit is uh, uh, onze touch, uh, touch OS. En uh, Apple heeft OS X en iOS. Uh, zelfs Android, of Google heeft eigenlijk twee OS's Chrome OS voor de Pixel en de Chromebooks en weet ik veel allemaal. En uh, uh, uh, Android. En ja, wie weet is dat dan toch nog steeds de weg die, uh, die het verstandigste lijkt te zijn. Aan de andere kant ik zou je ook kunnen zeggen... van we hopen gewoon dat Microsoft doorgaat op dezelfde weg. En inderdaad, zoals je het hebt gezien bij uh, het doordrukken van, van, van Apple hun iOS... of doordrukken van Android... dat het uiteindelijk de beste keer uh, kan aanslaan en kan normaliseren. Alleen dat is nog heel erg de vraag, inderdaad. Het lijkt uh, gewoon weer de, zoveel zo slechte berichten te zijn als het gaat over, over Microsoft. En Microsoft is even een beetje de Blackberry van vorig jaar op dit moment... Ja. Nou goed, kijk, ze zullen best uh, ook tevreden klanten daardoor kunnen krijgen. Maar wat ik zeg, ik denk dat het met name de, de, de mensen zijn... die achter hun bureau uh, op kantoor zitten en hun desktop gebruiken... zoals die al tien jaar gebruikt wordt. Dan snap ik dat je die startknop mist... en dat je in die desktop interface wil En Dan heb je helemaal niks te doen met, met die metro-interface. Dat boeit je allemaal niet. Maar dus, ja, ze willen juist die nieuwe markt aanboren, naar mijn idee... Het heeft de mensen die relatief nieuwe markt van tablet gebruiken, zijn laptop en touchscreen. En die, ga je, die, die, die, die plank sla je, naar mijn idee, helemaal mis. Maar goed, uh, we gaan het zien. Ja. Goed, hier wou het nog even hebben over uh, Steve Jobs' scholen, of in ieder geval over scholen die gebruik maken van tablets om een kids van informatie te voorzien. Ja, waar die, sterm, die, die term Steve Jobs school vandaan komt, begrijp ik. Of ja, ik begrijp wel waar die vandaan komt, maar wie dat verzonnen heeft en waarom, uh, snap ik niet helemaal. Maar goed, uh, de, er is in ieder geval een initiatief in Nederland door uh, Maurice de Hond opgestart. En dat is O4NT, eigenlijk onderwijs uh, voor een nieuwe tijd. En dat initiatief dat wil uh, scholen omtoveren tot, tot uh, scholen voor het nieuwe leren en... Ja, wat houdt dat in? Dat, dat houdt in dat elke leerling uitgerust wordt met een tablet, in dit geval een iPad. Um, en dat er nieuwe uh, toepassingen daarvoor gecreëerd worden, dus, dus nieuwe manieren van werken op je tablet. Er worden ook nieuwe vaardigheden aan, kinder, uh, vaardigheden aan kinderen geleerd, bijvoorbeeld uh, uh, dingen die in de 21ste eeuw belangrijk zijn, uh, creatief zijn, uh, innovatief zijn. Daar gaan we. Uh, <tie> en, dat soort dingen... Uh, daar wordt meer waarde aan gehecht. En een laatste punt is dat scholen ook flexibeler gaan worden. Dus kinderen worden niet meer in een vast lokaal gezet. Er wordt flexibeler omgesprongen met de lestijden. Het is niet zo dat iedereen binnen mag komen wanneer hij zelf wil. Maar je krijgt wel meer verantwoordelijkheid. Ook iets dat je in de 21e eeuw meer zelf moet hebben als kind. Het is een beetje kort samengevat wat dat initiatief inhoudt. En uh, er zijn inmiddels tien scholen die, die dit jaar uh, omgetoverd om gaan worden... tot dus aan aanleiding tegen zijn iPad School uh, of Steve Jobs School. En um, opvallend is dat er, dat er afgelopen week... ...redelijk wat kritiek daarop naar, bu naar buiten is gekomen. Vooral door ouders van kinderen, van kinderen zelf. En ik vraag me dan af of dat is omdat men aan traditie vast wil blijven houden. Hè? Kijk naar het Windows 8 voorbeeld van de startknop en de desktop interface. En dat men bang is voor, uh, voor, voor nieuwe dingen. Of dat er echt gegronde redenen achter zitten van... We moeten onze kinderen wel de, de standaard dingen, zoals schrijven met een pen, uh, uh, vaste lestijden, vaste leerkracht, vaste uh, lokalen. Uh, die moeten we blijven uh, uh, vasthouden, blijven. Hoe uh, noem je dat? Uh, ik weet niet precies welke woord ik zoek. In Eerhouden. In Eerhouden, ja. Uh, die, die, er zijn inmiddels, van, van één bepaalde school zaten 77 leerlingen uit mijn hoofd op. En er zijn inmiddels tien, uh, tien leerlingen van die school gehaald door ouders. Omdat ze wilden overstappen op dat nieuwe initiatief. Um, en die ouders gaven aan van ja, we, we zien dat niet zitten, dat nieuwe leren... Uh, ja, ik vind, ik, vind, ik vind het zo opvallend. Van, is dat nou een goed initiatief? Is dat nou een slecht initiatief? Gaan we, ga, gaan we daar überhaupt naartoe over tien jaar dat elke school daarmee is uitgerust? Nou, het lijkt uh, mij sowieso, hè, om je te onderbreken. Het lijkt me on, on, onvermijdelijk dat we ooit naar een veel digitalere leeromgeving gaan. Sowieso, wat je zegt, die naam is natuurlijk een beetje raar. Want als er iemand is die je niet als voorbeeld moet maar houden voor kinderen, is het Steve Jobs. Ik bedoel, enorm succesvolle man hoor. Daar gaat het echt niet, uh, echt niet over. Alleen, uh, sociale vaardigheden zijn ook niet misselijk om, uh, om, om kinderen te, te leren. En uh, ja, wat dan... Uh, Steve Jobs die... Uh, succesvol, maar die schu schuurt dichter aan bij dictatoren uh, of een, een dictator dan, dan een echt een lichtend voorbeeld, als uh, weet ik veel, Gandhi of zo. Mm -hmm. Dus uh, digitale scholen op zichzelf gaan we, denk ik, een keertje naartoe. En natuurlijk, net zoals bij iedere vernieuwing, hebben we uh, in de aanloop hebben we daar natuurlijk uh, tegenkrachten op. En dat is ook heel erg uh, belangrijk, omdat het natuurlijk ergens een balans moet vinden jij zei dat er heel veel uh, kritiek was. Ik, ik heb eigenlijk alleen van die tien mensen gehoord inderdaad op die ene school. Er uh, zou ongetwijfeld op andere plekken ook wel kritiek zijn. Hoor. Daar gaat het niet om. Alleen uh, dat lijkt me ook volledig te verwachten. Overigens zijn er ook al een heleboel scholen die al een jaar of twee gewoon met, steeds meer met laptops en met tablets en dat soort dingen aan het werk zijn. Mm -hmm. Digitaal leren heeft denk ik gewoon in basis een paar voordelen. Omdat je, eh, lang niet altijd, hè, maar in sommige situaties het een beetje kan omdraaien. En bijvoorbeeld de hoorcolleges, hè, ik weet niet wat de term is voor middelbare scholen. Maar het moment dat de leraar voor de klas staat en staat uit te leggen wat Napoleon heeft gedaan. Oh, hè, geschiedenisles geschiedenis lesgeeft. Dat zou bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden. En dat kinderen dat in hun eigen tijd kunnen, kunnen kijken. En dat ze dan op school... Uh, ...ondersteuning krijgen bij de opdrachten die daaromheen... Jawel, jawel maar worden. het gaat om basisscholen, hè? Ja, maar ook op basisscholen maak je superveel werkstukken... ...en, en, en, en toetsen en opdrachten. Ja, maar daar is de leerkracht niet... Um, uh, ...daar is de afstand tussen leerkracht en leerling... ...denk ik een stuk kleiner... ...waardoor een, een leerkracht niet langer dan vijf minuten voor een klas staat te preken. En preken bedoel ik gewoon mee uh, iets, uit, iets uit, uit te leggen. Dat gaat veel meer interactief met leerlingen... dan nou, wat ik me herinner en wat ik gezien heb. Ooit, ik, ont... ik ben al uh, twintig jaar niet meer op een basisschool geweest. Maar, uh, daarom vind ik het wel uh, apart... Dat, dat juist op die basisscholen uh, mee gedaan wordt. Want naar mijn idee... en daar ben ik misschien heel traditioneel in... moet je juist op de basisschool... Uh, wel een gevoel van vastigheid krijgen. Of een gevoel van... Regels krijgen. En als je daar al zo tussen aanhalingstekens vrijgelaten wordt. Ja, maar ik weet wel het... niet of het zo is, hè? De, de, de mensen. Euh, ik, ik, ik, ik heb het nog geen. Ik heb, de, ik heb het niet meegemaakt. Ik heb niet een dag meegelopen met zo'n school. Dus ik, ik kan er net zoveel over zeggen. Als iedereen die dat stukje op nu.nl of weet ik veel, de Telegraaf heeft gelezen. Het gaat erom dat. Euh, uh, we moeten gewoon een balans vinden ergens in. En het is onvermijdelijk dat computers gewoon steeds een, een steeds belangrijke rol gaan, uh, uh, gaan vormen in de in opleiding van kinderen. Uh, en of het dan middelbare scholen of basisscholen zijn of wat dan ook. Het is ook niet mutual exclusive. Hè. Het wil niet zeggen dat als we voor het ene kiezen dat het andere helemaal niet meer mogelijk is. Het hele doel van balans vinden is dus dat je een combinatie van situaties krijgt. Ik had vroeger ook gewoon... Uh, ...type lessen op school... ...om te zorgen dat ik daarna kon typen op een keyboard. En sterker nog, ik heb nog typlessen gehad... Waar, ...waar we zelfs nog een ouderwetse... typemachine gebruikten. Dat was toen al belachelijk. En ah, goed, laten we er dan vanuit gaan... ...dat het nu belachelijk is om kinderen nog... ...een desktop omgeving te leren. Terwijl tablets en mobiele computers... ...ook heel erg de toekomst hebben. Daar moeten ze gewoon mee in aanraking komen. En voor sommige dingen kan het gewoon echt wel... ...praktische toepassingen hebben. En... Tuurlijk moeten ze leren schrijven met een pen helemaal mee eens. En Ze moeten leren rekenen en ze moeten leren uh, samenwerken en dat soort dingen. Maar dat wil niet zeggen dat uh, uh, als daar een tablet van Android of van iOS of van Windows 8 of van whatever erbij komt kijken... dat dat dan opeens niet meer mogelijk zou zijn. Oh nee, nee, nee absoluut. En het gaat erom dat je kinderen nieuwe co ja, competenties... Hè, dat zou ook wel niet het juiste woord zijn voor basisscholen, maar... Um, ...moet leren over van, uh, ja, hoe ga je met die technieken om? En uh, als zou een van de resultaten zijn dat ze leren omgaan met privacy op het internet... ...dat lijkt me een hele belangrijk onderdeel om op te nemen in, nieuwe, uh, in een nieuw curriculum voor kinderen. van Absoluut. Hoe werkt het met sociale netwerken en wat betekent dat? En hoe kan je verbindenissen leggen met mensen die ook echt wat waard zijn... ...en niet te maken hebben met dat je of je wel of niet Justin Bieber volgt? Uh, daar ben ik het wel mee eens, maar ik denk dat we, het gaat om het totale idee. Kijk, er zijn een aantal aspecten van dat nieuwe leren die, die absoluut moeten. En, en bijvoorbeeld het gebruik van een tablet of, of, of sowieso een laptop of wat dan ook. Uh, het gebruik van digitale media en uh, je voorbereiden op wat daar de belangrijke elementen van zijn. Daar, daar moet je in mee, daar ben ik het absoluut mee eens. Maar ik denk dat het totaalconcept wellicht wat doordrijft. En daar bedoel ik puur mee dat, dat nieuwe leren, dat, die nieuwe media, in combinatie met... Uh, ...flexibele lestijden, flexibele leraren, flexibele lokalen. Uh, het, is, het, is het wordt naar mijn idee allemaal te los. En, en Dan nou gaat dat misschien niet specifiek over tablets... ...maar het is wel de tablet die daarmee te maken heeft. Volgens ja, dat initiatief, O4NT, uh, is dat een combinatie. Dat, dat nieuwe, die nieuwe media, dat, dat staat voor vrijheid... ...dat staat voor uh, werken waar je kan, wanneer je kan... Klopt, maar moet je dat kinderen op een basisschool al gaan meegeven? Doe wat je wil, wanneer je het wil. Nee, ik denk dat we daar misschien een tikje te ver doordrijven. Nogmaals, ik weet niet precies hoe dat straks gaat werken op die basisscholen. Misschien dat ze het allemaal nog wel eh, binnen perken houden. Um, maar het idee is om die school gewoon open te houden van 7 tot 7. En dat kinderen daar in principe de hele dag kunnen doorbrengen. Mochten ze het willen, ze moeten een paar keer aanwezig zijn. Ja, het, het lijkt mij niet. Het, nou, volgens mij uh, is dat een redelijk... ...brede interpretatie van wat er gezegd is... ...en niet onterecht hoor, want dat is natuurlijk... ...een van de mogelijke interpretaties. Nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van... ...hoe gaat dat in de eerste maanden, hoe... ...hoe kristalliseert zich dat een beetje in de praktijk... Hè? ...van mm. hoe vrij is het nou echt. En we hebben ook al, al eeuwenlang... ...hebben we Montessori scholen, vrije scholen en dat soort dingen... ...waar overigens van gebleken is... ...dat kinderen die op dat soort opleidingen hebben gezeten... ...het heel erg goed doen hè, uiteindelijk. En sure, alles heeft zijn voor en zijn nadelen... ...en sure, er moet een balans gevonden worden. Dus dat ben ik helemaal met je eens. alleen ik weet niet of de paniekreactie per se helemaal terecht is. En, en nogmaals, uh, om een balans te vinden... ...zul je eerst een keer je dol moeten overschieten... ...en een beetje weer teruggehaald uh, uh, moeten worden hè, op aarde, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat soort dingen, dit zijn gewoon uh, ja, krampen die erbij horen. Ja, maar goed, het zijn, het zijn nog meteen scholen. Dus daar, daar gaan we zeker uh, eind dit jaar, op een volgend jaar, van, van hoe dat gegaan is... En... Daar komen we wel achter. En sowieso gaan we daar naartoe in de toekomst. Wat jij net al aangaf. Dat, dat, dat lijkt me wel. En goed, uh, um, oh wel, weet je wel. Uh, uh, Technologie is heer to stay, hè, dus uh, we kunnen er natuurlijk moeilijk over doen. Uiteindelijk gaat het gewoon gebeuren. Dus uh, wat je zegt. We uh, uh, mo uh, moeten moet ergens beginnen. En uh, ik zou ook niet weten hoor, of ik mijn kind per se op een O4NT school wil. Want ik hou het niet van als het uh, acroniem hè, of de afkorting met een 4 wil, omdat we te broed zijn om voor uit te schrijven. Dus uh, <lacht> laten we daar dan maar maken. Ja, dat lagen. is de nieuwe, nieuwe tijd, hè? Ja, flikker maar op met je, je WhatsApp-taal of wat nou. Goed, ja. heb je nog meer nieuwtjes die je wil bespreken voor deze week? Uh, nou, ik zie net een nieuwtje voorbij komen. Ja, het zal jou weinig boeien, maar mensen die op zoek zijn naar budget tablets wel. Uh, Argos heeft natuurlijk de Anova serie, die ken jij ook wel. Hè? De, de echte budget tablet serie uh, met, met 300 verschillende modellen. En afgelopen jaar was dat de derde generatie. En inmiddels is ook de, de, de eerste van de vierde generatie gepresenteerd. Of in ieder geval op de website van Argos verschenen. Een uh, 9,7 inch model. Voor de rest echt... Niks boeiends behalve Android 4.1 Jelly Bean en waarschijnlijk een prijs van minder dan 100 euro. Dat uh, wilde ik even melden. En dan gaan we natuurlijk dit jaar weer, weer tientallen extra modellen. Van van 7 inch, 6 inch, 5 inch, 10 inch, 9 inch. Dus uh, dat uh, hebben we in ieder geval weer eens te melden <laughs> de komende weken. Goed, al die nieuwigheden en uh, of het nou Argos Samsung tablets of nieuwe iPads zijn. natuurlijk uh, Zodra dat nieuws is, verschijnt op tabletsmagazine.nl. Linkjes naar het laatste nieuws kan je natuurlijk ook vinden op Twitter. Op twitter.com slash tabletsmagazine.nl Dat wordt meestal geschreven door Martijn, mijn grote vriend. Die een beetje zagrijnig was vandaag aan de telefoon. Want hè, de verbinding was niet optimaal. En uh, iMessage is gewoon rukken. Hè, want je krijgt het gewoon dertig keer binnen natuurlijk. Als iemand je een FMS stuurt. Goed, <laughs> ik ben Sam Rijver. Je kan me vinden op twitter.com slash En natuurlijk ook stukjes op tabletsmagazine.nl Dat was hem weer. Tot volgende week. Tot volgende week.